U. Lot Lewin met het NOS-journaal. In Bignone overleden. De laatste dictator van Argentinië. Hij stierf op 90-jarige leeftijd in een militair ziekenhuis. Waar hij een levenslange straf uitzat Vanwege onder meer schendingen van mensenrechten. Bignone was in 1982 en 83. De laatste leider van het beruchte militaire regime. Onder de junta verdwenen tienduizenden tegenstanders van het bewind spoorloos. Een deel van hen werd uit vliegtuigen gegooid. De schoolschutter uit Florida, Nicholas Cruz, is formeel aangeklaagd voor 17-voudige moord. Hij kan de doodstraf krijgen. De 19-jarige Cruz schoot vorige maand met een semi-automatisch wapen 17 mensen dood in en bij een binnenbare school in Florida. Meer dan 10 anderen raakten gewond. Zijn advocaat zegt dat, als hij dat hij schuld bekent als hij niet de doodstraf krijgt. Als de openbaar aanklager daarmee akkoord gaat, zou dat betekenen dat hij waarschijnlijk levenslang krijgt. Acteur Ben Hulsman is overleden. Hulsman werd bij het grote publiek bekend als opa Willem Bol in de tv-serie Oppassen. Hij was tussen 1990 en 2003 meer dan 300 afleveringen te zien. Sinds begin jaren zestig acteerde Hulsman. Hij was onder meer te zien in series als het schaap met de vijf poten, Zwiebertje, Zeg eens aan een baantje. Ben Hulsman was 86 jaar.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 Give Van Zandvoort op 106.9. Zie ik hem. Up en reading boeksterbo: de legends en the myths Achilles en is gold Achilles en is gears Spider-Man's control en Batman with his face.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 She you won't. You can care all you want Everybody does, yeah, that's okay, yeah So slide over here and give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 Antwoord, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Zfm. ZFM. When me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 So tell me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 who just made me die i don't like your kingdom kacie say i once belonged to me. you asked me for a place to sleep locked me out and threw a feast the world was on another day another drama drama but not for me not for me all like tot zover het ritme van zfr via de kabel op 104.5